Danford heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Z Wanneer het lekker weer is, de natuur in al.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 Dat er man een oude zei ze is En dan roept zij en dan kind, de zee, ze is hier zo fris Ze plaatst het heel breden is hier haar vijer, op, come Maar potro roept zijn geel, de zee zit in mijn we gaan naar zand,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 Ja, ik denk dat de mensen dat nog wel weten te rinden. Ja, we nu de familie van de Sloot woont. Ja, dat is inmiddels ook alweer... Uh...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 Toe. Ja, want hij woonde, geloof ik, in de Koningsstraat. Maar je zag hem altijd lachen. Ja, het was een ja, klein mannetje. Klein mannetje, een, mannetje heel zo. aardig altijd. Ja, als er wat ja. is, een deed iets voor. in? Volgens mij rookte hij ook altijd een grote sigaar. Ja, ja hij heeft het heel, heel lang gedaan. Ja, dat ja, is echt een, een begrip geweest in ja, de wereld. Ja, zeker weten En Na de reparatieinstelling van Schuinenburg, dan gingen we eigenlijk richting naar de hoek van de grote krocht. we Ho. zullen eerst de kant nemen waar nu Albert Heijn zit? Ja, ik denk dat dat het, het ja, meeste handig ja. is. Uh, wat, wat weet je daarvan nog, te herinneren? Nou,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 en dan ja. kon je een klein cadeautje krijgen. En ja, Dat was ja. op de kop van de. Uh, wat was het hotel wel gelegen? Boven aan de Eerste Straat. Ja, ja, ja. Daar, Ik weet maar ja, wat Van, ik de, van de Jong. Ik, ja, kom, ik ja. kom er even tussendoor, Arie. Want ja, Schuitemburg was in de 50 jaren beroemd met zijn nieuwjaarsacties. Voor een appel en een ei of voor één ja, ja, cent kon je ja, iets ja, krijgen. Ik ja, ja, weet uh, dat mijn broer daar 24 ja. uur van tevoren ja, ja, in een nee, slaapzak voor de, de deur ging liggen. Ja, dat, klopt, dat had hij die, ieder jaar. Je kon een pick-up voor één cent ja, krijgen. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja, inderdaad, ja. inderdaad, Nu je dat weer ziet, ja. Het me zo weer te binnen. Ja, ik ja. was dat eigenlijk alweer vergeten. Nee, dat had, is inderdaad. Ze hadden jarenlang, die acties. Ja, ja dat waren heel leuke. En dat was altijd stinkend druk, ja. natuurlijk. Ja, Schoudenburg was niet de kleinste zaak. Nee, nee. Nee, dat kun je wel zeggen. Er is natuurlijk heel veel verloop geweest. Want na Schoudenburg dacht ik dat. ...dat de er had... ...maar dat is vast in die 70e jaren geweest. Ja, ja. En, en die, die handelde in theewagens... ...rookzets en dergelijke. Mm -hmm. Maar we zouden het over de periode... ...1945 zeg maar... ...1960 hebben. Ja, 1945. Want er is 60, nogal ja. wat verloop in de plaatselijke middenstand. Heel wat geweest, zijn. ja. Um, na de firmas, of naast de firma Schuilenburg, uh, ...wie zat daarnaast? Daar zat de bloemenzaak van Cassé. ja die later overgenomen is door uh, Loos...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 Ja, ja Voor de rest van de man zelf weet ik me weinig voor de geest te halen. Maar ja, het is ook alweer een paar dagen geleden, laten we wel inderdaad. zeggen. Inderdaad. Nou, meneer Cassé dacht ik eh, eerst, meneer Broxvan, maar ik, volgens nee, nee, mij nee, ik nee, was nee. het meneer Heldoorn. Dat is meneer Heldoorn. Ja, en wat, wat, wat verkocht meneer Heldoorn? Meneer Heldoorn deed uw manufacturen, stoffen en dergelijke. En eh, ik heb gistermiddag, heb ik nog even... Naast zijn zoon gezeten ja. voor de APN AMRO Bank. Daar zat zijn zoon en toen zei ik nou jij, jouw vader had de manufactuurzaak op de grote kocht. Dus vertel me, heb ik ook het een en het ander gehoord. Meester wist natuurlijk al van andere winkels die bij zijn vader in de buurt zaten dus. Maar in stoffen en zo deed hij voornamelijk. Ja, ik, gek, ik heb daar helemaal geen herinneringen ja. aan. Ja, en die zal er ook nooit binnen geweest zijn, denk ik. Ik ben bang van niet. Nee, nee. Overigens een kleine ambtelijke mededeling voor onze luisteraars. Mocht u uh, iets aanvullends kunnen vertellen, dan zijn wij bereikbaar op 023 57 30 393. Ik herhaal, 57 30 393.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 Ik dacht dat, ja in de staat. In de staat. Ja dat in weet de ik In het pand waar nu uh... ja, even Dus in, ja dat klopt Dat weet ik nog in de staat. Dat ja, ja, ja. weet ik me heel goed erin Want ja, ja, wij ja. hebben daar ook eens een keer een encyclopedie gekocht In zo'n actie ja, dat De klopt, gouden ja. horizon Encyclopedie. Ja, ja. ja tegenwoordig heb je internet maar goed ja, In die ja. tijd was het nou helemaal niet ja. zo ja. <laughs> ja en bij Brassoir weet ik wel Daar kochten we ook altijd schoenen En daar werd ik dan geholpen bijvoorbeeld Door de vrouw van Nico Balleduks Je meent het ja, die heeft ze jarenlang in de winkel gezeten. Oh, ze wonen nu uh, in de Matthijs moldenaarstraat Nico is al dik in de tachtig. Ja, ja. Maar uh, zijn vrouw, die heeft toch dikken geholpen, ja, met schoenen. Ja, ik, ik, ik ja. ken, Nico ook heel goed. Die was toch een ja. ja. veerder ook, net zoals zijn broer. Ja, In de autostraat hadden ze het over Ja, ja, ja. ja, ja. De ja. Ja, ja. Ja. broer van Bertus. Broer die, van Bertus, ja. ja. En, en uh, je, uh, ook nog Lo. de visboer. Ja. ja, en nog één boer was piloot. Oh, dat weet ik niet. Ja. En die zat, of die was geen piloot, maar die zei hier van naast de KLM, zat die in Italië. Oké. Okay. Ja, ja, ja. En goed. één dochter hadden ze, hè? En die heb ik ook nog gekend. En dat was, uh, <laughs> haar man was dierenverzorger bij de KLM, de heer Tot.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 Des blancs moutons, avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez <méris> près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez.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 C'est ou la belle isse me hier la de non le de la elle c'est mon cœur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 13, en die naderhand verhuisd is naar de Kerkstraat. Na, naast Brossois zat volgens mij de koop. Ja, een kruidenierszaakje. Ja, en heeft naderhand... Nog geen supermarkt, maar een kruidenierszaakje. Ja. Ja, dus naderhand is het niet een witte drankenhal geworden of zoiets? Dat zou best kunnen, kan niet heen, nee. Het was een ik vrij smokkende. Het kwam, ik kwam nog in dat supermarktje, nog in de drankhandel. Ja, ja, nou, ze hadden er dan altijd wel goede flessen wijn, ja. geloof ik. Ja. Ja.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 Het was een uh, vrijgezelle man, daar kon er gezellig mee kletsen. Ja, absoluut, ja, dat ja, weet ja. ik ook nog. Ja, ik kocht er wel eens alse kaarten ook, als er nieuwe uitkwamen, dan ja. uh, kocht ik bij hem ook wel eens alse kaarten, ja. Ja, dat is leuk, en, want ja, die had natuurlijk toen ter tijd nog, en dat is nu helemaal niet meer, had je particuliere bibliotheek. Ik meen ja. me nog te ja, de, de ja. Brugstraat, Ja. en in Plan Noord zat er geloof ik ook nog een, en van ja. Petergum in de Kerkstraat. Kerst had ook een bibliotheek, ja. uh, achter de winkel. Ja. En Joop had ook een bibliotheek, en Trusel Rens. Tante Truus had geen bibliotheek. Niet? Nee, nee. Daar was het winkel te klein voor Ja, het was een heel klein pijp. Ja, maar die, ja. had, die had geen bibliotheek, want oh, daarnaast het was meteen de gang. En daarnaast de woonkamer ja. van het woonhuis. Oh, ik heb altijd... Je ook. je kon er ah. nooit boeken lenen. Nee, dat nee. niet. Nee. Ja, Brug staat wel, ja. En toen naderhand is natuurlijk naar de, naar de oude school gegaan. Ja, ja, ja. Ja, dat, uh, dat staat wel... Joop maar was inderdaad een markant figuur. Ja, een En hij handelt onder de firma ja. SV, hè? Dat staat ook, Onder SV, ja, onder naam SV, ja. Dat staat ook... ja.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 Zijn dochter was die donkere. Ja. Nu is ze zwart haar. Had ze ja, volgens mij. inderdaad. Ja, ja. Om de klanten te bedienen. Ja. Ja, die, ja, die weet ik me nog wel te herinneren. Ja. Maar nou, dat is ook logisch, ja. want er zit een klein leeftijdsverschil ja. tussen Ja, inderdaad. Ja, <laughs> ja dat klopt. Ja, ja. Want, ja. want haar ouders die kan ik me niet meer voor de geest halen. Maar ja, je komt inderdaad flitslampjes. Ja, de, vader, de vader kan ik me goed voor de geest halen. Zijn vrouw, die ook wel hielp in tijd van nood, niet zo, nee. Nee. nee. Ja, dat was een beetje, het was ook een beetje een inhammertje geloof ik. Hè? Zoals meer van die winkels met een met een soort ja. etalage ja. stond ervoor. Ja, nee, een inhammertje. Ja. Je had zelfs nog, als je het inhandje in beging, had je links nog een klein, heel klein etalage van 1 of twee ja. meter. Ja, dus stond altijd ja. van die van, die, van die maar de. En achter die etalage had je de, het uh, woonhuis voor boven. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, oké. Okay. Uh, Fotokino Hamburg, ja, bedoel, bedoel. dus dat was op nummer 19. Ja, je kon 19. ook pasfoto's laten maken bij mij. Ook, weten. Ja. Ja, en ja. naderhand dacht ik dat de firma Lida Brometta ja, ja. nog gezeten heeft. En de maar, Viva Mode ook, ja. De Viva Mode ja, ook. zit we zitten wel in 1981. Ja, nou dan gaan we al heel ver naar de toekomst. Dat, ja, dat, dat ja. is op dit moment nog even niet de bedoeling, geloof ik. Ja. Um, ik denk dat we nu naar het volgende pandje moeten gaan. En uh, ik denk dat dat een sigarenhandel moet zijn. Nee, nee, nee, nee. nee. Het nee? volgende pandje.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 ja, en, nou je de, dat en de man die dat dat was een Duitser, die had dat Wienerwald. Het. En, die, en hij woonde <laughs> zelf op de Korsbroerstraat. <laughs> ja, Korsbroerstraat, uh, uh, ik geloof dat hij na de tandart, naast de tandarts woonde. Ijsvogel. Nee nee nee, de bekende, hoe heet die? Hilary oh, oh, praat maar. Dan maar dan. als je voor Hilary stond aan de linkerkant.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 Ja, correct. Hij zegt, dan zoekt de kamer van Kopenhandel op, zegt hij. En dan kijk ik, alle zaken in hij er op dat moment dat waren. Dat heeft ja. hij heel goed gedaan. Ja. ja. Ik wist Le dat het sigaarzaak was, maar ik wist niet hoe die heette. Nou, dat, dat, ik heb er ook over zitten praten met andere mensen. Maar ja. Alleen de naam Meijer is blijven hangen. maar, ja. maar die zat aan de overkant. Ja, nou maar goed, dat doe we straks. Dus ga ja. nu niet over vertellen. Maar ja. nee, ik weet dat meneer Bakker, dat ja. ik verzamelde toen de tijd nog uh, uh, assenkaarten van vliegtuigen. Mm -hmm. En die verkocht hij. Ook Ja. Ja, voor, voor, ja. Centen, nee, voor een 20 cent kwartje wel. of zoiets. Ja. En van, van mijn zak geld kocht ik dan iedere keer kocht ik een paar van die Niagara ja, ja. kaarten. dus ja. Dat, ja, een gigantische ben, collectie geworden. Zoals je weet ben ik ook vliegtuig gek. Dus ja. ik kocht daar ook uh, luchtfoto's van uh, vliegtuigen. Maar ook bij Seitsma, ook bij Tante Truus uh, Lorenz. Ja, ja, nou ik kocht dat de boeken bij Seitsma. Oh ja. ja. Van Hugo Hoofman en dergelijke. Ja ja. ja, ja. Voor de, voor de bekende. Ik dat, denk... was, dat was nummer 25, was dat dan? Dat is nummer 25.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 Het raadhuis met een pomper vol, een zandweg tussen koren door, het veer, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader, zag ik de hoge bomen staan.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 Ik blijf je meisje niet. Stil verdriet, tranen van binnen. Stil verdriet, doe je mij verliefd. Stil verdriet, tranen van binnen. Omdat jij me zei, ik blijf je meisje niet. Dan rond, wel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 Die zich in het verleden in de groot, of de Grote Grocht bevonden hebben. Uh, Wij hadden het zo eventjes over het Wiener Een winkel op nummer 21. De heer het Post van het Verfousjeplein wist ons te melden dat het pand naderhand, of de winkel eigenlijk naderhand, Mateo, als ik me niet, uh, niet verkeerd geef, ja, ja, ja, ja. Berliner Kindel kind heeft. Dat heeft hij hem ja. Dat doet me denken aan Lou van Burg eigenlijk op het Sessionsplein. Was daar ook niet zo eens een keer iets? Dat weet ik niet. Ja, Ken ik alleen mijn neefs. En de eigenaar was meneer Sax. Max Saks. Saks Max voor zijn vrienden. Ja. Ja, ja, ja. Nou, dan bent u weer helemaal op de, helemaal hoogte. Op de hoogte. Onder dankzegging aan meneer Post. Uh, we gaan verder Post, met... Poster. Poster? Poster. Oh, hier die naam nog te vannacht lopen. Ja, van mag... de zoon van de vroege notaris op de Kosterloorstraat. Kijk, dat bedoel ik. Zo kom je nog aan je informatie. Ja. We waren gebleven bij de... de sigarenzaak.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 Ja, het was een vrij lange zaak en aan de rechterkant die ja. er in kwam, er stond een hele rij fietsen ja, Dat weet ik me nog te herinneren. Dat was altijd ja. wel grappig. Ja. ja, toen was een fiets nog een fiets, ja. tegenwoordig ja. er ook nog wel, maar ja. dat gaat wat makkelijker. Daarnaast op de hoek was nog een klein woonhuisje. Misschien dat het een pensionnetje was, dacht jij net op een gegeven moment. Ja, het, het, het, inderdaad. Dat, zat, de, dat de, zat op de hoek en dat was net als die serre die halverwege de grote kocht was, straks een stukje naar voren.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 5730393. En we gaan nu verder met uh, de volgende winkel Mathé. De volgende winkel was op het andere hoekje dus. En dat was dus uh, de bekende groentezaak van de firma Steijnen. A. van Stijnen Groenten en Fruit Ja. Later kwam daar Brilcentrum Doorduin in. Maar dan zitten we al in 1977 Ja, ik, ik weet dat Stijne ook met een kar op het strand reed Ja, deed hij ook ja. Ja. Ja. ja. En dan stond zijn vrouw in de zaak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 Nou, dan hebben we al een heel stuk weer gehad. Dan zie. hebben we de ene helft al vastgekeerd. Ja, we zijn al over de helft ja, ja, ja. <laughs> Nou, trouwens. Dan gaan wij oversteken. Heb je nog een voorkeur, met even Of we beginnen bij Henk ook? Of bij de Nutsbank? Nou, laten we maar gewoon uh, een oversteken. En dan komen we helemaal terug tot uh, voormalige Twense Bank. Was wel geen winkel, maar... <laughs>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 Ja, ik, ik, ja, we hadden het er toen straks eventjes over ja. in het vooroverleg, ja. Ja, zoals dat ja, we ja, dat ja. even ja. doen. Dat, dat, ik dacht altijd dat Korts van de Grote Krocht, naderhand nee, nee, nee, nee. na verkast was, naar Korts nee, nee, nee, in de, nee, de Halterstraat, waar meneer nee. Van Zegelen vroeger ja. de te voeren. Ja, ja, ja, ja, ik zei al, die Van Zegelen, die zat er al, ik geloof in 1930, 35, zat hij er al voordor, ruim voordoor zat hij er al. En door heeft dus zo'n 30 jaar in de heer Vermijs gewerkt. Ja, die heb ik ook, ook nog En gekend. ook jouw vader was daar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja ik, ik ja, ken haar ook. Absoluut.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 niet een winkel ja. van zinkel dat je echt werkelijk nee, alles nee, te nee, kon. Nee, nee, nee, nee, dat niet, nee. Maar ook geen gasvernuizen. Nee, dat niet, nee. Dat was het andere kort weer. Ja, ja. Want die deed ook potten en pannen en, ja, en schade ja. en messen en ja. weet ik wat. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. De firma kort gehad hebben, dan gaan we nu naar de volgende toe, denk ik. Ja, mm, dat, dat was uh, dat Dan moet je daar staan schuiten.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 Als ja. ik de altijd zat, neem Burger van Eldik en noem het maar ja. op alles zat er een ja. Dalman. En Spiers. En Spiers, noem het op alles zat er. Ja. Ja. En dat, dat is nu niet meer zo. Nee. Jammer genoeg moet ik zeggen dat zo'n ja. buurtwinkeltjes ja. verdwenen is. Het komt allemaal door de grote supermarkten, hè? Ja. Dirk van den Broek, Albert Heijn, DK-markt. Fomar. Uh, Fomar en ja. ze gaan steeds meer verkopen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja morgen zie ik er misschien wel fietsen ook nog staan.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 Um, maar hey, we, we, we, gaan, we zaten dus ik, ik leid je op, uh, af. op nummer 28. Later staat hier ook zoals je geschreven hebt: Wezenbeek zat er later ook in. Ja, Wezenbeek, de dieren dierenspeciaal ja. Paul Wezenbeek, geloof, ja. geloof ik dat die heette. Lange. Dan gaan we van 28 over naar nummer 26. Ja. En daar zat de sigarenzaak van de heer Meijer. Juist, die zit op 26. Ja, daar waren we aanvankelijk mee in de bar. Al zijn eken. zoon, die al zo'n 50 jaar op de tennisbaan tennis die kwam ook toevallig uh, voor een paar weken geleden nog tegen. En uh, die vertelde over dat zijn vader inderdaad daar de sigarenzaak had. Toch wel, hè? Ja. ja. Nou, ja. ik dacht eerst dat Meijer aan de overkant zat, maar... Nee, nee, dat nee, was bakker. Ik ben blij dat je dat ja. even rechtgetrokken ja. Ja. hebt. Ja, ja. Dus dat is wel aardig om dat uh, voor de luisteraars nog even mee te geven. Ja. Um, nou, deze week de dieren speciaal zaak. Um, nou en daarnaast zat, dacht ik. Dan gaan we naar nummer 24, ja. Erika. Ja, van, de, van uh, Pietloos. Pietloos. Ja. Ja. De bekende Pietloos, ja. De bekende Pietloos. Ja, die ja. winkel is er inmiddels ook al niet meer, hè? Uh, Op... Dat is nou uh, Wijnhol Gal en Galagal. Galagal Gal Gal ja. zit er inmiddels. Uh, yeah, inderdaad, ook uh, alweer weg. Yeah. Het, ja, Pietloos, ik kwam daar altijd graag. Ja, ja. Ik zeggen, hoor. Dat was altijd een leuke winkel.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 En daarnaast hadden we een ene visser, de poelier. Visser, de bekende poelier. Ja, daar wist Pieter nog het nodig over te vertellen. te vertellen van... dat de, winkel, de kippen daar door de winkels vlogen. Ja. En als je dan een verse kip wilde hebben, plakte je met zijn <laughs> hand uit de lucht, draaide ze in een en verzorgde hem verder, zodat je hem vijf minuten later mee naar huis kon nemen. Ja, ik, heb dat, ik ken dat van hand niet, moet ik zeggen. Nee, ik hoorde dat ook van ja. Pieter Jouwstra. Ja. Ik vond het heel erg leuk, moet ja. ik zeggen. Ik denk dat we weer richting een muziekje moeten gaan. En ik, ik, onze operator die gaat dat nu voor u verzorgen. Wij spreken u direct weer. Hij zat zo boerdevol muziek.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 Van een mirakel dat geschikt, ook als geen mens het wonder ziet. De troubadour. Van vrouwen in fluweel of grijs, zong hij de harten van de wijs. Zijn liefdeslied ging mee op reis. De troubadour. Hij zong voor boeren op het land. Een kerel sliep van eigen hand. Hij was van elke rang en stand. De troubadour. Zo zong hij heel zijn leven lang, zijn eigen lied, zijn eigen zang. Toch gaat de dood gewoon zijn gang, de troubadour, de troubadour. Toen werd het stil, het lied was uit, enkel wat modder dat besluit. Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeten. Want hij zat zo boordevol muziek, hij zong vergroot een klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour.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 En met het verhaal dus dat de kippen wel eens door de winkel vlogen. en dat ze ter plekke opgevangen en dan ik omgedraaid werd. Ik weet wel dat er nog een andere poelie was. en die heette De Dood. Die zat volgens mij in de Haltestraat. Die zat in de Haltestraat? Ja, de wel dood, Een ja. passelijke naam moet ik zeggen. Ja, inderdaad, ja. Ja. <laughs> Die zat tegenover de ja. vishanden van de Gerard voor geloof ik. Uh, zo schuin het tegenover. Uh, ja. Naast Haashoek zat hij, geloof ik. Ja, na Tom van der Voorde. Ja, zat ja, ja. maar hij. Maar je had op de achterweg. daar zat ze slachterij. Oké. Okay.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 Ja. Maar kunt u erbij steken. En er zat voor de oorlog de firma Raditz. Raditz, ja. Radits die speciale snoepjes ja. met een geheim recept.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 de, de lege dozen en zo die die had van chocolaatjes en zo ja. die werd daar neergezet en dan gingen wij als jongen gingen wij in die doosjes kijken en zo nu en dan kwamen we nog echt een chocolaatje tegen wat we gewoon opaten en die waren, nog, die waren blijkbaar niet overjarig zoals die nu niet maar gewoon. Ja, ja, ja die waren, er toen nog niet die waren op, nog lekker te eten maar die waren per ongeluk in de doosje achtergebleven en zo per ongeluk dat, ja de, kijk normaal niet te verkopen je dat leeg natuurlijk ja. maar zo nu en dan kwamen we echt wel eens doosjes tegen waar nog één of twee chocolaatjes in zaten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 Je hebt me er wel vermaakt, ja, volgens, mij, volgens mij. heb je daar wel meer dingen uit gehad. Zeker weten, op. zeker weten. En ja. dan had je dus aan de andere kant, zit nu slingen. Ja. En daar zat dus, eh, zoals je ook jij ingevuld hebt, dat zat na de oorlog. Eh, eerst, volgens mij zat meteen Nadal, zat daar van dijk met compressibles. Later kopen. En heb er hebben nog een, iemand tussen gezeten. En toen is slinger er gekomen.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 En ja, dat was een kledingzaak? Dat was een kledingzaak. Hij woonde zelf aan de Haanemersstraat 4, maar de kledingzaak was op de Grote Kocht. Oké. Okay. Ja, en hand nou, is natuurlijk ook de Bruna daar verschenen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. De Bruna. Oh, nee, we gaan de. verder. We de de zitten ve nu nog op nummer 20. Ja, dat was een kledingzaak. De... Nee, na de hand, uh, toen de ooit eruit ging, ja? is de reisbureau Kerkman ingekomen. Van Eén Van Eén En uh, Kerkman was dus zijn schoonvader dus, hè? Okay. En Kerkmoord had zelf dus dat verhuisbedrijf in de Halterstraat. Hij nou, zat er ook in de bussen. Bussen ook, ook ja. in de bussen, ja. Ja, de ja. hoekje Halterstraat, waar die benzinepomp altijd in de, in de thuis stond. Dat bedoel je? Nee, nee. De, in de verlengde Halterstraat? Nee, de, de, ja, aan de rechterkant. Ja. ja? daar stonden de bussen in de garage. Ja. Ja, maar zelf had hij vrachtwagens, twee grote vrachtwagens, werd hij bij ons in 1965, heeft hij ons nog verhuisd van de schoolstraat naar de Zelsenstraat, had hij twee vrachtwagens staan in de ...Haltenstraat. Oké. Okay. Tegenover Vreburg. Ja, ja. ja. Dat, dat is een ruimte, hoor. Zeg. Dat zit van de meid, toch? Nee, nee, nee, daar zit die waseretten nog steeds. Ook stonden ze daar? Ja. Oké. Okay. Ja, konden twee vrachtwagens achter elkaar staan. Ja, ik, ik weet me nog wel van... ook daarin en dan kwam je daar als... ...middelbare scholier en er was een Grand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 ik dat ik nog één keer met mij. Ja, we waren dus gebleven bij de firma ja. ja. Nooi. Waar eh, daarvoor, dus de.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 Ik was 7, 8 jaar dus. En, en uh, toen al zo maakte... creatief. Ja. Ja. <laughs>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 oude waterdrinker ja? verteld die met onze oudste dochter bevriend was mm -hmm. dat het zoiets dat wij eens ooit gespookt hadden bij haar opa dan. Ja, dat heeft ze nooit geweten. Nee, heeft ze nooit geweten. Ja, dat, dat zijn natuurlijk wel leuke seante details zoals dat met een moeilijk woord heeft Dat was het pand nummer 20 dus en dan gaan we dus terug naar pand nummer 18 ja? waar eh, voor en na door de firma Kroes in zat met ja? een, eh, een eh, autobedrijf. Wat, wat noem jij een autobedrijf? Verder de ja, auto's Een garage. Ja, echt een garage. Oh, net als uh, Rinkel had in de... Hoe heet het? Rinkel had in de Heijstad... Ja. Oh, was daar ook voor, vlak na de olg en van Kroes... Echt een garagebedrijf. Ja, volgens mij zat daarvoor van de Geer erin. En die naderhand is op de hoge weg... Of de... Wat de, is uh, het? de Brede Oud zat verder gegaan. Ja, dat zou inderdaad wel kunnen, ja. En dus na die uh, de garage Kroes... Is... Uh,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 en er woonde links de familie Groen maar aan de rechterkant en dan spreek ik van voor de oorlog ja. dat was dus uh, en daar zat de firma Kerremans. daar sla ik niet op aan, de, dat niet was het zeg maar. idee in speelgoedartikelen later is hij na de oorlog is hij naar het stationsplein gegaan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 Is dat Alfons Sprengers geweest, die ja. ook de maakte? Dat weet ik niet. Ja, echt. Ja. Maar ik weet wel, de bozoa heeft het van Sprengers overgenomen. Ja, ja. En die zat in het pand voor de oorlog, waar na de oorlog Wijnberg zat. Ja. Nummer 8. Ja. ja daarna zat je Hooi maar daarna zat Wijnberg. En daar zat voor de oorlog de firma Sprengers Groene